Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Argentinië heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Dat heeft de president laten weten na de dood van voetballegende Diego Maradona. Hij zegt dat Maradona de beste was van allemaal en bedankt hem dat hij heeft bestaan... De oud-voetballer kreeg thuis in Argentinië een hartaanval en overleed later. Het was een geweldige voetballer, zegt commentator Arno Vermeulen. De dribbles van Maradona zijn echt ongeëvenaard. Zelfs Johan Cruijff kon die niet maken. Uh, hij was fysiek, ondanks dat hij niet groot was, uh, ijzersterk. Uh, maar uh, hij maakte ook een elftal veel beter. Het was geen egoïst. Uh, hij nam Argentinië op sleeptouw altijd als, uh, als voetballer. Dus hij had al die facetten had hij uh, in zich. Inmiddels stromen de reacties in de voetbalwereld binnen... Messi noemt het een hele trieste dag voor alle Argentijnen en voor het voetbal. Volgens Cristiano Ronaldo laat de voetballegende een erfenis achter zonder grenzen. Maradona is 60 jaar geworden. En bij alle Champions League wedstrijden wordt vanwege het overlijden van Maradona vanavond een minuut stilte gehouden. Een van die wedstrijden is Ajax tegen FC Midtjylland. In de uitwedstrijd tegen de Denen waren wel wat verbeterpuntjes, zegt Ajax-trainer Erik ten Hag. Dat we aan de bal veel malen beter moeten zijn. en Niet de eerste 20 minuten, want toen deed we het eigenlijk perfect al en scoren ook twee goede goals. Maar daarna ja, waren we aan de bal waren we, ja, gewoon slecht. De Amsterdammers wonnen die wedstrijd wel met 2-1. Vanavond moet er eigenlijk weer gewonnen worden. De wedstrijd begint over een uur. Het wordt alle hens aan dek voor supermarkten om de schappen gevuld te houden voor kerst, schrijft RTL Nieuws. Door corona moeten veel meer mensen het kerstdiner zelf maken. Albert Heijn laat daarom meer vrachtwagens rijden en gooit de winkels ook langer open. In 250 filialen kan je tot middernacht met je winkelwagentje naar binnen. En in Delft hebben agenten een flinke lading illegaal vuurwerk gevonden. In twee kelderboxen lag 650 kilo aan knallers is de politie flink van geschrokken. Je moet er niet aan denken dat deze hoeveelheid de brand invliegt, zeggen ze. Twee mensen zijn opgepakt. En het weer nog. Vanavond steeds meer bewolking. En later kan het vooral in het westen ook gaan regenen. Morgen is het ook grijs en regenachtig. Alleen in Limburg blijft het droog en schijnt zon af en toe. Het wordt 7 tot 10 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD.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 Het zijn altijd periodes geweest, hè? De ja. periodes van soort diep, uh, dieptes en van hoogtes, en dat uh, kabbelde maar door zo'n ja. beetje. En hoe zou dat komen, al die uh, op- en neergaand? Ja, ja, ja uh, nou, vooral in het begin kan ik het wel aanwijzen. Je begint met een band een, een van een man of negen met, met allemaal ja. Indische jongens erin.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 Ja. tot en met nu, ja het is nu een jaar of drie geleden dat we weer nog een, een mutatie hebben gehad dat er twee jongens weggingen en dat daar twee andere voor in de plaats kwamen. Ja. En het gaat nu eigenlijk, uh, het loopt al oh, goed, ja. totdat corona kwam ja. natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Want uh, hoeveel keer per jaar traden we een hop uh... Nou de laatste jaren hadden we altijd de, de, de, het streven om een keer of vijftien te spelen, oh. niet meer. En dat vind ik ook prima, want ja. uh, dan blijft het ook spannend en we hoeven er helemaal niet van, te, niet van te leven, dus het is gewoon zo. Maar we willen wel, we willen allemaal festivals en grote zalen, de grote ja. Doornroosje, de boerderij in Zoeterwoude en, uh, ja. Dus allemaal dat soort uh, grote zalen, die er nu tot voor kort steeds nog waren, weet ja. je wel. En hoe dat allemaal gaat, paradiso en ja. zo en zo, weet je allemaal niet. Nee.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 Frank, en jij hebt de afgelopen jaren heb je op Facebook de chronieken van de Bintanks geschreven, ja. zou ik ja. zeggen. Heb ik met veel genoegen gevolgd. En ja, oké. Okay. Ik heb ook bewonderd hoe, hoe standvastig jij eigenlijk bent in je liefde voor de rock'n'roll. Ja. En nu ben je bezig om dat samen te vatten in een boek, als ik het goed begrepen heb. Ja, het was zo dat ik... Uh... Ik had er eigenlijk perse, uh, helemaal niks met Facebook. Totdat mijn zoon zei van... Uh, want die fotograaf, die zei... Als hij was wat op Facebook kwet, zei hij van... Als ik jouw naam noem, dan gaan zoveel mensen reageren. Je moet het, hij heeft zo'n zo, zo, zo ding voor me aangemaakt. Moet ik even wennen. En ik had dus ook helemaal nog geen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 De eerste foto van de LP Traveling New uit 1970. En dat zien we ons klein staan, als klein beentje zo staan, onderin in een heel groot <laughs> Belgisch landschap. Prachtig, ja. hele mooie foto. Ja. En daar en dan zet ik ook daar gewoon in 1961 tot, tot ja. 1970. Ja. Je ziet het als graf. grafische vormgeving ja, al helemaal voor. Ja, maar ja, ik heb het allemaal natuurlijk zo vaak ja. gedaan. En ik heb gelukkig geen Tijbos, een vriend van mij die.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 Maar dat waren hele goede gitaar. Het wordt door Peter Koelewein, die uh, speelde ook op zijn groene Echtmond, ja. wel, en ja. zo, En die bassist ook. Maar uh, later uh, bouwde ik zelf gitaar in eerste instantie. Want oh, ja, oh, ja. ik vond zo'n Hufner, zo'n vioolbasje, wat ik ook heb, ja. vond ik zo mooi. Maar dan had ik een plank gekocht en daar liet ik het uitzagen. Oh, en dan, ja. en dan van gewoon een gitaarhals, maar oh. dan met vier snaren. Zo je boven. bent op handig... Uh. Ja, ja knutselen. Kan, ja, nee, ja. ja, dat kan ik wel, ja. Oh, okay. Maar ja, goed, uh, en toen kocht ik mijn eerste officiële gitaar en ja. dat was een uh, rock jet rockjet zo En dat was een Italiaanse gitaar. Het zag er prachtig uit. en oh, nee. Net een, een vaas van Picasso. Dat was zo'n soort zo dingetje met een gat erin en een soort wc-bril aan het eind. Ik heb er <laughs> nog foto's van. En dat had een aluminium hals. Het zag er prachtig uit.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 Oh nee, nog nee met de binders. Toen was ik mijn gitaar kwijt, toen heb ik weer een elektro gekocht. Een, ja. een tweede handse, en dat is waar ik nu nog steeds op Oh ja. Uit 67. Wat ja. Vaak is die gerepareerd inmiddels. Helemaal niet. Nee? Nee, je, die ik heb, zo heb goed. Nee, die is.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 totdat je zelf gaat schrijven en er komen ja. toch weer andere dingen uit.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 Maar ook uh, in de 70 jaren had je ZZ Top, vond ik ook een goede band, oh, vooral toen, ja, toen ze ja, ja. dus uh, met uh, Give Me All Your Love, en dat zat heftig in elkaar, ja. dat was gerelateerd aan blues, maar was nie, ineens geen blues meer, dat was meer dan dat, weet ja. je wel, het was uh, heftiger en het was ja. ja. straks goed, geweldig ja. goede gitarist, dus dat zou je ook kunnen, kunnen je draaien. Mooi. En nu, momenteel, ja... Ja, weet je, uh, die, dat heb je, op een gegeven moment groei je gewoon uit een paar al, al die nieuwe dingen. die, die, die verhaal kijk verhaal, ik niet veel ja. maar weet uh, ik weer, uh, als er nog pink pop en zo, maar er zijn heel veel dingen die uh, me niet zo heel erg aanspreken. Nee. Ja. Dat uh, herkennen ja. we, ja, hè? Ja, dat ja. klopt, ja. Ja. ja. Maar gelukkig, al die oude die treden weer op, dus ja, maar dat ja. is geen gebrek. Nee. Ja, ja, daarom. En nu het nummer van Sissi Top, Give Me All Your love in. uit 1982.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 En het grappige is dat later las ik, ken je de, de band de Triggerfinger? Ken ja, die ik moet net zeggen, jullie hebben er nog een uh, beroemde fannen over gehad. Ja, ja, Triggerfinger, ja, ja. ja die, had, die had in een interview gezegd dat die dus door mij en door Scherts geïnspireerd Ach. was om basgitaar te gaan spelen. Zo. En, toen, en toen zei hij gewoon, want het is een reus van een kerel, en toen, ja. toen schreef hij dat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 Ja, uh, Michiel Romain, Ja, dat is een vriend van mij, die ken ja, ik goed. Ja. Fantastisch, ja. ja. Zoals die jullie cd aankondigde. In Paradiso? Nee, in het patronaat. Oh ja. La Femme Santé. -té. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Oh, dat weet ja. je ook allemaal nog. Ja, ja. ja. ja ik ben eigenlijk... Uh, ja, ik ken jullie natuurlijk al. Ja, geweldig. Van het begin van de pubertijd, zeg maar. Maar ik ben echt fan geworden toen jullie... Uh,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 Hij heeft in Duitsland ook, ook opgenomen. Ik ben, daarna ben ik hem eigenlijk uit het oog verloren. Ja, ja, ja. Jammer genoeg. We zullen het in Nederland Leverse want ja. Daar waren we bezig eigenlijk. Ja. Uh, hoe is die op dit moment in vergelijking met vroeger? Um, je? Ja. Ja, weet je, Het is heel, heel anders geworden. Vroeger speelde hij gewoon overal... clubs en zalen in dorpshuizen... Ja. en jongerencentra...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 uh, hoe heet ik weer? Uh, de echte grote zalen, zoals ja. Patronaat. Ja. En de Effenaar heb je dan. Hè? Ja. Heb je de, ja. de boerderij en zo. De boerderij, uh, Dornroosje, no, we ja. uh, Heydon weet je wel. Ja. Ja. Nou, en sinds we nu een nieuwe manager hebben, te, te, sinds twee jaar spelen we allemaal in die grote zalen. En, en festivals. Maar ja. dat heeft een impact op de oh, hele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 A dream. Afsluiting van dit eerste uur van het interview met Frank Rijveld, nog een lekker oud mede rocknummer Guitar King van Hank the Knife en de Jets uit 1975.